Ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Het nieuws over de importheffingen van Trump vloog je de afgelopen maanden om de oren. Nou, vandaag is het dan zover. Ze zijn ingegaan. Amerikaanse bedrijven die iets kopen in Europa... moeten voor bijna alles een extra belasting van 15% betalen. Je hoort mijn economiecollega Aida Brands. Korte termijn betekent het in ieder geval voor de Verenigde Staten... dat uh, producten uit het buitenland een stuk duurder worden. Maar het kan wel zo zijn dat bedrijven opeens hun producten enorm duurder zien worden voor de Amerikaanse klant. En toch zeggen, nou, we gaan het in Amerika voor een iets lagere prijs uh, te koop zetten... zodat ze toch nog wat Amerikaanse klanten behouden. Trump wil dat bedrijven meer fabrieken in Amerika gaan openen... om zo onder die heffingen uit te komen. Het is maar de vraag of dat gaat gebeuren. In Zuid-Frankrijk hebben honderden brandweermensen weer de hele nacht doorgewerkt om een grote natuurbrand te blussen. Er staat een gebied zo groot als Tessel in brand, al zeker 25 huizen zijn afgefikt en veel wegen zijn dicht. Het is de grootste natuurbrand in Frankrijk in bijna 80 jaar. Een vlaai die gistermiddag is gebakken mag geen Limburgse vlaai heten. Sinds kort hebben Limburgse vlaaien een speciale Europese status. Dat betekent dat bakkers zich aan allemaal regels moeten houden als ze hun product Limburgse vlaai willen noemen. Zo moet die dagvers zijn, oftewel op de dag zelf of de avond ervoor zijn gemaakt. Een grote vlaaienfabriek wilde dat oprekken naar zes dagen. Omdat het zo makkelijker is om aan supermarkten te leveren, dat verzoek is afgekeurd. En als jij een robotmaaier door je tuin laat hobbelen, let dan even op. Een egelopvang in Drenthe vraagt of mensen die dingen s'avonds en s'nachts uit willen zetten. Ze zien regelmatig gewonde egeltjes binnenkomen die waarschijnlijk te grazen zijn genomen door robotmaaiers. Dat zegt de opvang tegen Hart van Nederland. Die dieren verstoppen zich niet ervoor en die maaiers hebben wel sensoren. En die werken op zich prima, maar als een egel zich uitrolt en zich niet bedreigd voelt, dan zit zijn neus lager als die sensor. Dus die maier gaat over zijn neus heen voordat hij reageert. Vaak zijn egeltjes er zo slecht aan toe dat ze moeten worden afgemaakt. Het zijn nachtdieren, dus de maiers alleen overdag gebruiken zou volgens hem al heel veel schelen. En het weer vandaag. Eerst flink wat zon, later zijn er vanuit het Westen meer wolken... en vanavond is er kans op een bui. Tot die tijd blijft het droog bij max 23 tot 26 graden. Zfm, verkeersinformatie. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Werkzaamheden veroorzaken fide op de A4 van Den Haag naar Amsterdam... tussen Roedervarensveen en Hoofddorp, 6 kilometer met 10 minuten vertraging. Het loopt daardoor ook vast op de A44 vanuit Den Haag... tussen Kaagdorp en knaupen 3 kilometer. Ook daar is de extra reistijd 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort.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 That's right. Yeah, good. <laughs>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 Said you'd never You'd never work is ZFM. ZFM ZFM Strand Zee Boulevard en Formule 1 Dit is radio voor Zandvoort Dit is ZFM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 And it's sad when you know it's your heart they can't touch. There's a reason why people don't stay. I'm